Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Binnen de VVD hebben ze toch wel wat zorgen, zo langzamerhand. over de positie van Teve, de staatssecretaris. Straks meer daarover eerst het NOS-journaal met Mark Visser. In Boston zijn na de explosies van gisteren geen andere bommen meer gevonden. Dat heeft de gouverneur van de staat Massachusetts bekendgemaakt op een persconferentie. Twee en alleen twee explosieve devices zijn gevonden parcels in area blast De politie heeft nog geen idee wie er achter de aanslag zit. Het aantal gewonden bedraagt volgens de laatste telling 176. 17 mensen verkeren in levensgevaar. Drie mensen kwamen gisteren om het leven, onder wie een jongen van acht. De FBI heeft geen aanwijzingen dat er meer aanslagen zullen volgen. De inwoners van Boston worden wel opgeroepen om waakzaam te zijn... en een tiplijn te bellen als ze iets verdachts hebben gezien. Straks in het Radio 1 Journaal een ooggetuige van de explosies. In Iran zijn bij de zware aardbeving van vandaag vermoedelijk geen doden gevallen. De gouverneur van de getroffen provincie zegt geen meldingen over doden te hebben. Een Iraans persbureau meldde eerder dat het getroffen gebied een woestijngebied is... waar niet veel mensen wonen. Een Amerikaans instituut registreerde een beving... met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. De schok werd ook in India, Dubai en Bahrein gevoeld. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam... hoopte dat de inhuldiging open, feestelijk, ongestoord en veilig verloopt. Dat zei hij op een persconferentie over het programma op 30 april. En toch zullen er op sommige plaatsen afzettingen zijn, zei Van der Laan. Op de Dam, rond de Koningsvaart en rond de hotels... waar gasten van het Koninklijk Huis verblijven zullen natuurlijk wel veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Zo is er op die locaties een zone voor een bepaalde tijd afgesloten. En daar kunnen mensen dan niet zomaar in en uit. Maar dat soort gebieden worden steeds zo klein mogelijk gehouden en de tijden waarop dat gebeurt zo kort mogelijk. Vooralsnog neemt Amsterdam geen extra veiligheidsmaatregelen... vanwege de terreurdaad in Boston. Volgens Van der Laan houden de gemeente en de politie nauw contact... met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... En Amsterdam houdt ook rekening met een mogelijk kampioenschap van Ajax. De eerste datum waarop de club kampioen kan worden is 27 april. En mocht dat gebeuren, dan zal er die dag geen huldiging plaatsvinden. Volgens Van der Laan kan de politie dat niet aan. De politie in Arnhem heeft de stadhouderstraat afgezet na een melding dat er iets zou gaan ontploffen. De politie. We hebben een melding gekregen en die nemen wij natuurlijk dan altijd serieus. En daarop uh, ja, nemen wij voorzorgsmaatregelen en hebben we nu voor gekozen om de straat af te zetten om alles. Uh, ja, mocht er iets gebeuren, dat we genoeg voorzorgsmaatregelen hebben genomen uit veiligheid natuurlijk. Volgens de politie zijn er vijf mensen uit de omgeving weggehaald. Er zijn drie woningen ontruimd. Bomexperts zoeken in Arnhem uit of er inderdaad een explosief ligt. Bij een busongeluk bij Alpe du West zijn drie doden gevallen... en zeker vier mensen ernstig gewond geraakt. De bus met ongeveer vijftig Britse jongeren... was op weg naar huis na een week vakantie in het skigebied. Rond half drie stortte het voertuig in een ravijn... vermoedelijk door een defect aan de remmen. De bus vloog daarna in brand. Sommigen konden er zelf uitkomen. Anderen werden door de brandweer geëvacueerd. Drie mensen overleden in de bus. De zwaargewonden zijn met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.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 Het weer dan bewolkt. Hier en daar wat lichte regen. Morgen verandert er weinig. Later in de week meer zon. Maar het wordt wel minder zacht. U krijgt de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. De meeste files staan rond Rotterdam en bij Utrecht. In totaal staat er 110 kilometer. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat voor Zoete 7 kilometer na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Drechttunnel 9 kilometer. daar stond een vrachtwagen die te hoog was voor de tunnel, maar alle rijstroken zijn nu weer vrij. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Yes, maar is vaak van korte duur.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 Het NOS Radio in Journaal. Lucella Carrasso. Zes minuten over vijf. De dreiging is voorbij, zeggen de autoriteiten in Boston. Maar voor het gevoel zullen er wel meer veiligheidsmensen op straat zijn in de stad. You will see more troopers. You'll see national guardsmen there. Uh, that's not for any particular reason other than to provide some comfort and uh to the public. Zo meer uh, over Boston. Eerst het nieuws over staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie. Uh, die lijkt zelf aan te willen blijven. Dat idee kreeg je de afgelopen dagen. Maar zijn eigen partij twijfelt inmiddels of dat wel kan politiek verslaggever Michiel Breedveld. Je hebt dat gehoord binnen VVD. Teven moet zich verantwoorden voor de dood van de Russische asielzoeker Dolmatov. Hoe komt het nu dat zijn positie na het weekend nu toch uitdrukkelijk ter discussie komt te staan? Het ja, heeft natuurlijk alles te maken met de ernst van het incident. Er is iemand overleden die aan de zorg van de overheid is toevertrouwd. Hij zat in vreemdelingen detentie. was suicidaal, dat was ook bekend, maar heeft niet de juiste zorg gekregen om die zelfmoord te voorkomen. En zelfs na zijn eerste zelfmoordproging... Detentie is hij aan zijn lot overgelaten. Ja, nou, dat waren de harde conclusies van de inspectie voor Veiligheid en Justitie vrijdag. Ja, en de Kamer vraagt zich af of dit dramatische incident niet staat voor structurele onzorgvuldigheden bij de behandeling van asielzoekers, met name in detentie. Ja, en daarbij blijkt de afgelopen weekend dat er verschillende rapporten zijn geweest die al op dit soort zaken hebben gewezen, zoals de Nationale Ombudsman. Die waarschuwde voor inhumane omstandigheden in de opvang. Nou, vrijdag zei Teven al zichtbaar aangeslagen te zijn voor de kwestie... en heeft toen al gezegd volledige politieke verantwoordelijkheid te nemen. Ja, en daarmee leek het even rustig tot in ieder geval het debat... wat deze week zou volgen, nu donderdag dus. Maar gisteren rakelde hij zelf de discussie op... door zijn positie, um, door, uh, zijn positie uh, veilig te zeker te stellen... en te verklaren dat hij verwachtte het debat wel te overleven. Ja, dat is natuurlijk niet handig, meent bijvoorbeeld... Johan Voordewind van de ChristenUnie. Hij zei in eerste instantie ik ben politiek verantwoordelijk. En vervolgens uh, sluit hij bij voorbeeld uit dat hij eventueel ook de politieke consequenties uh, zal trekken. Dat is niet verstandig. En daarmee strijkt hij de oppositie tegen de HR in, is dat het? En daarmee uh, is hij voorbarig op de uitkomsten van een debat. Uh, terwijl ik als christen dat juist niet wil uh, zijn, ik wil juist het debat afwachten en de hoorzittingen afwachten. Om dan pas een volledige afweging te kunnen maken in hoeverre het ministerie na later is geweest uh, om in te grijpen bij Domaathof. En nalaterheid, dat is het sleutelwoord.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 Ja, de, morgen houdt de Kamer dus een hoorzitting uh, hierover, Michiel. Donderdag is dan het debat met Teven. Hoe zou die zich daar nog uit kunnen redden, denk je? Ja, hij zal natuurlijk aannemelijk moeten maken dat hij er alles aan gedaan heeft... om de situatie in Vreemdelingen detentie te verbeteren. Uh, dat hij dus uh, uh, ook echt wat gedaan heeft met de kritische rapporten... onder meer van de Nationale Ombudsman. En dat hij ook goed heeft gekeken naar eerdere incidenten. Is dus niet voor het eerst dat een asielzoeker zich in Vreemdelingen detentie om het leven brengt. Ja, daar zal dus veel van afhangen. Alle partijen hebben daar vragen bij... inclusief zijn eigen partij, de VVD. Kamerlid Art van der Steur. Er is een reeks van fouten uh, gemaakt door verschillende diensten... Uh, in een aantal dagen die ertoe geleid hebben... dat uh, iemand uh, zelfmoord heeft kunnen plegen... daar waar dat uh, als iedereen zijn werk had gedaan niet was gebeurd. Of in, ieder geval, of in ieder geval niet onder die omstandigheden was gebeurd. Is het terecht dat in de zijlijn van de hele discussie over Dolmatov... Toch ook de positie van de heer Teven ter discussie staat? Nou, ik denk dat het onvermijdelijk is dat als, als er iemand de politieke verantwoordelijkheid draagt voor het falen van eh, bijvoorbeeld alleen al het toezicht op de, de heer, heer Dolmaathof, dat natuurlijk eh, het, het zo kan zijn dat de positie eh, daarvoor, eh, daarvan, als onderdeel daarvan, eh, ter discussie komt te staan. Gaat dat dan over hoe hij persoonlijk geopereerd heeft, de heer Teven, of is dat dan toch meer uit hoofden van zijn ambt? Nee, de VVD heeft uh, bij monden van de heer Bolkestein in 1988... de zogenaamde Bolkestein-doctrine uh, geformuleerd. En dat betekent dat een politieke uh, ambtslager in beginsel uh, verantwoordelijk is... politiek verantwoordelijk, dus ministerieel verantwoordelijk is... voor alle handelingen en al het nalaten te handelen van uh, de ambtelijke organisatie. Nou, en in dat kader uh, is dus ook de, vo de volgende... Daar is ook geen twijfel over, heeft de staatssecretaris zelf ook gezegd afgelopen vrijdag. Ik neem aanvaard de volledige politieke verantwoordelijkheid... voor het feit dat dit fout gegaan is. Nou, en dan is de volgende vraag is of uh, gegeven het debat en de uitkomsten daarvan... er voldoende vertrouwen is in het functioneren van de staatssecretaris in de toekomst. Nou, dat is precies wat we zullen afwachten. Hey, en Michiel, dan is natuurlijk, het eh, mag formeel geen rol spelen... maar er wordt ook altijd wel bij dit soort kwesties gekeken van... kunnen we hem of haar missen binnen de partij? Ja. Laten we hem vallen of niet? Hoe ligt hij op het moment binnen de VVD? Kunnen ze zonder hem? Nou, dat denk ik uh, zomaar niet. Uh, het zou een echt een, een, een, een behoorlijk verlies zijn als uh, juist uitgerekend... hij zijn biezer moet pakken op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Um, ja, de vraag is dus ook niet of ze hem zullen laten vallen... want de VVD steunt hem natuurlijk. Uh, en de Partij van de Arbeid houdt zich uh, wat op de vlakte. Algezien dat natuurlijk ook wel pikant is... omdat de Partij van de Arbeid natuurlijk in het verleden erg kritisch is geweest juist als het gaat om de behandeling van asielzoekers in vreemdelingendetentie. Maar goed, het is niet zozeer de vraag of ze hem laten vallen. De kwestie is meer of hij uiteindelijk niet de eer aan zichzelf zou houden. Ja, en in die zin twijfelt ook de VVD um, of Teve inderdaad het debat wel zal overleven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uh, um, het rapport over de Schipholbrand. Um, ja, gelijk daarna, na die presentatie, hebben de ministers Donner en Dekker... hun aftreden bekendgemaakt, omdat ook daar sprake was van nalatigheid en toen ging het om brandveiligheidsvoorschriften. Teve ja, zelf neemt zijn verantwoordelijkheid zeer serieus. En uh, mijn inschatting is dat als er te veel discussie ontstaat... over juist die verantwoordelijkheid of zijn optreden daarin... dat hij zelf zijn conclusies zal trekken. Ja, dus veel zal afhangen van de toon van het debat aanstaande donderdag. Wordt een uh, politiek interessante week. Michiel Breedveld hoorde u. Dan Boston. Tijdens de persconferentie, uh, waar ze zeiden dat ze nog geen idee hebben uh, wie er achter de aanslagen van gisteren zit, er is in ieder geval nog niemand opgepakt, zeiden de veiligheidsfunctionarissen: uh, Alsjeblieft, heb je foto's of beelden, films gemaakt? Stuur het naar ons op. Lever het in. Er moeten honderden, hundreds, niet duizenden, thousands, of photographs or video's of or observations that were made down die gisteren line gemaakt En ik encourage je. Om iets te brengen. in video's Ze zijn dus op zoek naar allerlei uh, aanwijzingen. Contact heb ik nu met de Nederlandse studenten Anne-Sophie Sanders. Zij was gisteren in Boston. Dag Anne-Sophie. Goedemiddag. Waar, waar was jij op het moment van die explosies? Ik was in de Prudential Tower, dat is het hoogste gebouw van Boston. En uh, ik stond daar te kijken naar, uh, ik keek daaruit op de finish en ik zag alles dus gebeuren. En had je, had je ook een, een fototoestel bij je of een telefoon? Ja, ik had een fototoestel bij me en net op het moment dat de eerste bom ontplofte maakte ik een uh, foto. Dus die ga ik straks ook uh, doorsturen. Uh, en wat staat er op die foto? Zie je daar details op of was jij te ver vandaan? Ik denk dat je niet genoeg details ziet, maar je ziet wel het hele beeld dat mensen gaan rennen... en dat de boom ontploft en dat er een wolk opkomt. Dus misschien hebben ze er wat aan. Ja, en, en weet je dan ook al het adres en zo? Hoe gaat dat? Is er, een, is er een site geopend? Weet je dat al? Nee, daar weet ik nog niks van, maar ik ben hier op de campus en hun houden me op de hoogte... en hun zullen zo laten weten waar ik de foto naartoe kan sturen. Ja, want het is één foto die je hebt gemaakt. Ik heb heel veel foto's. Ik denk dat ik er wel 80 heb. Ja, maar je zou ook wel geschrokken zijn. Wat, wat, wat, wat ging er ja, door je heen op dat moment? Ja, ik was echt helemaal in shock. En uh, ja, iedereen begon te rennen, te gillen. We wisten niet wat we moesten doen. Iedereen ja, zakte naar beneden om een beetje veilig te zijn. Nou ja, daarna ging de tweede bom al. Dus ja... We hebben geen idee, we werden uit het gebouw gezet, we waren midden op straat. Ik zag al het bloed, mensen met lichaamsdelen die eraf hingen. Ja, echt vreselijk. En waarom werd je het gebouw uitgezet? Omdat ze dachten dat daar misschien ook een bom was. Ja, want iedereen dacht natuurlijk aan New York. Uh, dat, dat schoot ja. misschien bij jou ook wel door je heen. Dan zit je daar boven in een gebouw? Ja, zeker. En mijn broer was erbij in New York, dus ik heb mijn ouders meteen uh, gebeld Ach. om te laten weten dat ik veilig was. En daarna was natuurlijk uh, alle verbindingen eruit, dus we hebben ook een hele tijd in onzekerheid geleefd. Ja. Maar gelukkig ben ik veilig. En wat heb je toen gedaan? Want je, je kwam op straat, je, je zag alle okay. slachtoffers. Uh, wat, wat, wat heb je toen gedaan? Ja, ik wilde eigenlijk de eerste beste taxi pakken, maar dat dacht iedereen natuurlijk aan. Dus um, we zijn, ik ben weggerend, geprobeerd een beetje downtown uit te rennen, om te zorgen dat ik daar in ieder geval niet was. Maar uh, ik ben een bus nog zelfs ingerend, maar daar werd ik na een minuut alweer uitgezet, omdat ze het daar ook te gevaarlijk vonden. Toen ben ik nog in een trein geweest, daar ben ik ook uitgezet, omdat niemand gewoon wist wat er aan de hand was. En tussen Canmore en Park Street waren ook alle subways en zo afgesloten. Dus ik kon geen kant op. En steeds hoorde je de ambulances, de sirenes, mensen gillen, huilen. Dus ik weet ook niet waar ik precies geweest ben. Maar ja, het was echt vreselijk. En hoe is het nu, met je? Ja, gaat redelijk. Dus ik leef een beetje in een waas. Ik, ja, er gebeurt van alles. En ja, ik ben heel blij dat ik niet gewond ben. En ja, het komt allemaal wel weer goed met mij. Ik denk ook even aan je ouders. Die zullen wel zoiets hebben. En kinderen nu geen Amerika meer, of niet? Precies, precies. Ja, ik ga zo met ze Skype En ik denk dat ze heel blij zijn als ze mee gezien. Ach, anne sophie uh, Sander, dank voor jouw verhaal uh, vanuit Boston. En wellicht dat ze iets aan jouw uh, foto's hebben. Dank je wel. Graag gedaan, dag. We gaan eens even kijken hoe het op de weg is. Edwin Gerritsen. Het is een normale dinsdagavond spits met 130 kilometer viel in totaal. De meeste files staan rond Rotterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat ook een lange file... van Zoete Woude, 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. In het noorden van het land op de A7 Herenveen afsluitdijk voor knopend jouwere 5 kilometer na een ongeluk. En op de A16 Breda-Rotterdam... staat voor de randweg Dordrecht 7 kilometer. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10... en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Het nieuws uit het buitenland komt ook vandaag uit Iran. Een aardbeving, 7,8 op de schaal van Richter. Er werd eerst gesproken over veel slachtoffers, uiteindelijk geen één. Er is nog wat onzekerheid over. Bernard Dost werkt als seismoloog bij het KNMI. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, wat, is, wat u betreft het laatste nieuws uit Iran? Want vaak zie je dat er ook naschokken komen. Zijn die er geweest? Kunt u daar iets over zien? Nou, op dit moment he, zie ik eigenlijk heel weinig naschokken. Uh, soms, of, of, vaak gebeurt het wel, maar uh, soms uh, hoeft het ook helemaal niet, uh, niet zo te zijn. Uh, dus deze beving is uh, heel krachtig geweest, maar heeft eigenlijk vrij weinig naschokken. Of uh, tot nu toe geen één die ik uh, kan zien. Nou, en voor zover we horen ook uh, weinig slachtoffers, misschien zelfs geen, ook niet zo heel veel schade. Is, is dat logisch bij 7,8 op de schaal van Richter? Nou, Het is natuurlijk wel een hele grote magnitude, een hele grote sterkte van de aardbeving. Maar wat ook meespeelt is de diepte van de aardbeving. En daar was nogal wat onzekerheid over in het begin van de middag. Er waren oplossingen van maar 15 kilometer diep. Dan zou het aan het oppervlak toch echt wel heel erg zijn... Maar uiteindelijk blijkt hij toch op een kilometer of 80 tot 90 onder het aardoppervlak te zijn. En ja, dat betekent dat de energie die daarvan vrijkomt door een heel gesteente massa nog moet... en verspreid wordt over een veel groter oppervlak. En dat betekent dat je het aan het oppervlak minder sterk voelt dan als hij heel ondiep was. Want 80 kilometer diep, dat kan je echt objectief vaststellen. Daarvoor hoef je niet in het gebied te zijn. Dat kunnen jullie bijvoorbeeld ook zien bij het KNMI? Ja, je kan het uit de instrumenten halen, de gegevens die dit soort golven opnemen. Maar wat ook nog bijkomstig is, is dat deze aardbeving is een heel groot gebied om de, om de haard, is het gevoeld, tot in India en in Oman. En dat is ook een teken dat het een diepere aardbeving moet zijn. Ja, en, uh, want het is niet gebruikelijk dat het zo ontzettend ver ook nog uh, gevoeld wordt. Nee, naarmate de, de, de aardbeving dieper is, wordt die ook in een, uh, in een groter stuk gevoeld. En ik gebruik daar altijd uh, een, een, uh, een idee van als je een, een, een stukje papier hebt, je houdt daar een lampje heel dicht onder. Dan zie je op dat papier een kleine cirkel met een hoge intensiteit, dus een ondiepe aardbeving. Uh, en als je dat lampje er verder vandaan houdt, dan wordt het licht verspreid over een groot oppervlak. En zie je een hele grote cirkel met, met minder intensiteit. En dat is ook eigenlijk het effect van, van zo'n diepe aardbeving. Goed, nou laten we hopen, inderdaad, dat de gevolgen meevallen zoals nu uh, de berichten zijn. Dank voor uw uitleg, Bernard Dost van het KNMI. Graag gedaan. Ja, we hoorden net een, even voor vijf een vrij stevige reactie... op een nieuw initiatief om uitbehandelde patiënten te helpen... met experimentele geneesmiddelen. Er is namelijk een bedrijf dat uh, daarmee bezig is. Jeroen de Jager is daar. Uh, Jeroen, dat is vandaag gelanceerd, hè? in ieder geval de website ja. van dat bedrijf... om mensen, patiënten die uitbehandeld zijn... in contact te brengen met medicijnen die uh, nou ja, nog in een experimentele fase zitten. Ja. Klopt. Uh, en het uh, ja, gelanceerd. En dan zie je hier op een, een spreadsheet staan dat ze, dat, dat ze aan publiciteit niet te klaar hebben. Ik ben hier ook, maar ik zie ook driefmnc.nl, nu.nl, los.nl en iedereen heeft gebeld vandaag om uh, informatie te krijgen van hoe ze dan hier gaan uh, opereren. Dus uh, die lancering die is in ieder geval uh, gelukt. Uh, kun je zeggen, uh, Sjaak Vink, uh, de CEO hier begonnen uh, vandaag. Een beetje tevreden. Ja, nou, ik ben vooral heel erg blij dat, uh, dat dit bericht ook bij heel veel uh, patiënten terechtkomt. Want ja, die mensen, daar doen we dit uiteindelijk maar voor. Wat krijg je daar dan ook reacties uh, van vandaar? Ja, enorm veel. We hebben onze uh, website, daar, uh, daar is natuurlijk een uh, belangrijk deel, is het patiëntenforum. Uh, de, dat, is, dat is voor ons ongelooflijk belangrijk, want het is de hartslag van, uh, van datgene wat we willen bewerkstelligen. En daar komen echt... Van internationaal komen er, komen er enorm veel reacties de website zien. U hoort, heeft uh, Guus uh, Schijvers gehoord in onze uitzending. Die zei, het is geld uit de zakklopperij bijvoorbeeld. Uh, Hans Koch is uh, patiënt, ALS-patiënt. Die heeft daar ook uh, mee zitten luisteren. Wat denkt u dan? Is het geld uit de zakklopperij? Want u als patiënt uh, uh, heeft mogelijk baat bij die, bij die experimentele medicijnen. Ja, nou, ik, <hums> ik ben van mening dat dat uh, waarschijnlijk wel mee zou vallen. Omdat uh, met name... Uh... Uh, heel veel andere geneesmiddelen tegenwoordig ook al voor een deel zelf moeten worden betaald. En uh, ja, het is een keuze of je, of je iets, wil, uh, iets wil proberen, ja of nee. Maar waarom doet u hier aan mee? Want u, u, u, u bent uithangbord een beetje ook zelfs hier van Tomorrow's. Uh, nou, omdat ik uh, uh, van plan ben om het voorlopig nog even niet op te geven. En uh, zeg maar, uh, als ik op de, de reguliere... Wetenschappers hier moeten wachten, en op de goedkeuringen van medicijnen en zo. Dat zijn uh, horizonnen die ik niet kan uh, overzien. En dat is waar jullie op inspelen, Vink. Uh, uh, uh, snelheid. Internet en sne snelheid. Ja, absoluut. Er zijn heel veel nieuwe mogelijkheden ontstaan. En uh, je ziet heel duidelijk dat binnen de pharmawereld wereld en, en ook bij de regulators daar uh, nog niet of nauwelijks op in is gespeeld. Dat kun je misschien die, uh, die industrie ook niet kwalijk nemen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is het wel zo dat met die vele nieuwe mogelijkheden die er zijn... en waarbij je ook heel snel ook, uh, wereldwijd een bereik kunt uh, realiseren en dus hele grote massa's uh, in beweging kunt krijgen... ja, die mogelijkheden, daar, worden, daar wordt eigenlijk niet of nauwelijks gebruikt. Uh, uh, gebruik van gemaakt. En dat ja. is een hartstikke zonde. En dan gaan we straks praten nog over de veiligheid, eh, Lucelle, want dat was een van de punten die Guus Schrijvers ook uh, aan de orde stelde. Uh, ligt hier direct wel goed onderzoek aan ten grondslag uh, als hier deze experimentele medicijnen door grote groepen gebruikt gaan worden? Hoe zorgen we ervoor dat in de toekomst ook dit soort experimentele uh, medicijnen veilig gebruikt kunnen worden? Zeker. En wellicht kunnen ze ook wel gebruikt worden voor onderzoek weer. Maar daar heb je het dus straks Onzeker. over. Jeroen ja. de Jager. Een middenmaatje rondvaartboot, zo ziet de MS Havenbeheer eruit. En dat is het schip dat op 30 april de koning en de koningin met hun dochters rond zal varen in Amsterdam. Ik ga nu naar achteren, hè? Je moet alles alleen doen. Uh, uh, uh, nu even. Uh, even. Maar straks op 30 april toch gaan we... Nee, zeker niet, want dan heb ik mijn assistent bij me, de eerste stuurman. Is je alleen maar te sturen dan? En uitkijken uh, dat uh, alles goed gaat met het schip. En de koning Welkom heten, toch? Natuurlijk, moet... dat is zeer belangrijk, want ik sta natuurlijk op de kant. Ben ik dan en dan heet ik de koninklijke familie, dus uh, welkom. Heeft u de woorden al geoefend? Weet u al precies hoe u het gaat zeggen? Ik moet nog eventjes goed nadenken. Maar... Hoogheid oh, okay, hoeft niet meer, hè? Nee, maar ik ga toch. Maar ik heb toch. De... Kapitein Jan ja. de Jong. We zitten het ook op 5 mei bij het concert op de Grachten? 5 mei doen we het ook met de 5 mei concert, inderdaad. Dus ze kennen het schip? Ze kennen het schip, dus wij... Ah, nee, dit is toch dit wel iets specialer dit, hè? Dit is natuurlijk, 30 april is zeer speciaal natuurlijk. En ik voel me uitermate trots en zeer vereerd dat ik dit mag doen. Nu, het uh, is een beetje lastig om te zeggen, uh, want het is natuurlijk een prachtig schip, maar... Er was ooit sprake van de Koningssloep met, met roeiers. Ik wil ja, jullie niet beledigen als kapitein, want het is uw kindje. Maar het is toch iets minder speciaal. Ja, die competities gaan wij dus, uh, ga ik dus niet aan. Ik ben ontzettend trots dat ik het mag doen. En zeer vereerd. En uh, dat is het. Ik kom net een rubberbootje los te varen met erop uh, mannen helemaal in het zwart. Wat is dat voor een rubberbootje eigenlijk met die mannen met die uh, bivakmutsen? Met die bifa Ik heb ze niet gezien. Ja, een ja. rubber net. Nou, ik denk dat ze koud hebben. Beveiliging, hè? Dan moet u eventjes bij de RVD zijn en bij de beveiligingsdienst, ja. natuurlijk. Hè? U vaart niet alleen die dag. Nee, die dag vaart ik dus absoluut niet alleen. Nee, nee, nee. Nu ja. hebben we gezien dat Willem-Alexander bij Sil nog wel eens het roer wil overnemen. hè? Ja, ja. ja. ja. ja. inderdaad. Ja. Dat doet hij graag. Hij zit graag aan de knop. hij is ja. straks echt de koning, de ja. baas. Ja. ja, nou, hij is. Uh, hij is uh, alleen op een schip is de kapitein de baas, hè? Ja, op het schip blijft altijd de kapitein. Hoe de moet dat baas. nou? Maar als uh, dus uh, prins willem maar zelf de nieuwe koning natuurlijk eh, varen wil, dan, dan zou ik zeer vereerd zijn dat hij het roer overneemt. Eh, maar onder goede begeleiding van de skipper natuurlijk. Een soort uh, kleine rondvaartboot is het. En de binnenkant, uh, aan een van de zijkanten, een hele grote skylederen beige bank. Zo'n uh, hele grote U-vorm. Er is een keukentje met uh, bierglazen staan. Maar ja, als het een beetje mooi weer is, gaan ze natuurlijk. Naar buiten. op de blauwe kussens zitten. in een gezellige U-Zit. En dat voelt dan zo. Vanaf het achterdek zwaaien naar de onderdanen. Er zwaait niemand terug. Maar dat is straks wel anders. op 30 april. Koning Matthijs van de Wiel hoorde u. Dit is het LOS Radio 1 Journaal. crazy. We zitten te wachten op een persconferentie van president Obama in Amerika over Boston. Wie weet is er nu wel nieuws. Misschien ook niet. Gaan we horen straks. Dat zo. Het NLS Radio 1 de Nederlandse BMX'ers rijden komend weekend de eerste grote wedstrijd van dit seizoen. Dat is de World Cup in Manchester. Met Jelle van Gorkum, die een jaar geleden ernstig ten val kwam tijdens een toernooi in Amerika. Maar de eerste bocht is een specialiteit van van Gorkum. Kijk eens naar plaats 2. De Olympisch kampioen is weg. En dan van Gorkum en daarachter een aantal Amerikanen. En dan een vreselijke val. Een vreselijke val bij die bult. Het is David Herman die het achterwiel van van Gorkum aantikt... En die smakt met zijn gezicht en met zijn bovenlijf vol op het asfalt. Van Gorkum wordt afgevoerd met een helikopter. Twee gebroken ribben, een hersenschudding en een gekneusde long. Wat een tegenvaller. En nu uh, is hij er weer, gelukkig. Dag Jelle van Gorkum. Hoi, goedemiddag. Ben je inmiddels weer een beetje op je oude niveau gekomen? Uh, ja, ik wil zeggen, het is ongeveer een jaar geleden... en ik zit nu al redelijk redelijk niveau. voor, dus, uh, even... Wacht even Jelle, want ik hoor je heel ver weg. Ik weet niet of je op de speaker zit of dat je wat dichter bij de horen kan komen. Ik kan, ik kan iets meer bij, zo. Ja, ietsje beter. <laughs> maar het gaat weer, in ieder geval. Ja, ik uh, ben er redelijk ook niet voor. En uh, goed, dan mag ik wel, naar, nou, ja natuurlijk, maar uh, alles gaat goed. En uh, ik heb geen klachten meer, dus in dat geval, uh, dat op zich gaat allemaal prima. En zie je dan tegen zo'n wedstrijd in Manchester op, of, of kijk je daarna uit? Hoe is dat na zo'n uh, zo nee, zwergeval? Het is dus een, een tijd geleden dat ik een wedstrijd van, van dat niveau heb gereden. Dat waren de spelers natuurlijk. Maar um, ja, dat was vorig jaar nog gisteren en het is nu al april. Dus, nee, ik heb er heel veel zin in, ik kijk naar uit. en, uh, en goed, Zoals ik me op dit moment voel, heb ik er heel veel zin in. Ik uh, kan voor mij niet uh, snel genoeg beginnen. Nee, je hebt je met je team voorbereid in San Diego, hè? waarom juist daar? Um, ja, daar was het weer natuurlijk goed en uh, we hebben hier wel een behoorlijk strenge winter gehad in Nederland. Um, plus de baan waar nou we daar op trainen uh, was op supercross niveau, waar we eigenlijk om het weekend ook een wedstrijd hebben. En daar ligt een permanente, permanente baan, net zoals wij in uh, Paperno hebben. Uh, dus dat was essentieel voor ons en uh, we hebben daar een hele goede trainingsfase gehad. Oké, okay, nou hopelijk betaalt zich dat uit in Manchester bij de World Cup. Jelle van Gorkum, dankjewel. Graag gedaan.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 In Boston zijn na de explosies van gisteren geen andere bommen gevonden. Dat heeft de gouverneur van Massachusetts bekendgemaakt op een persconferentie. De politie heeft nog geen idee wie er achter de aanslag zit. Het aantal gewonden bedraagt volgens de laatste telling 176. 17 mensen daarvan verkeren in levensgevaar. Drie mensen kwamen gisteren om het leven, onder wie een jongen van acht.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 En bij een busongeluk bij Oop de West is een doden gevallen en zijn zeker drie mensen ernstig gewond geraakt. Dat zegt de Franse politie. Bus met ongeveer 50 Britse jongeren was op weg naar huis... na een week vakantie in een skigebied. Voertuig botste tegen een rots, vermoedelijk door een defect aan de remmen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weer, dat krijgt u van Gerrit Iemstra. Aan zee is het koud, het is daar een graad of acht. In het zuidoosten van het land is het juist warm, met zo'n 18 of 19 graden. In het noordwesten wel een paar opklaringen. Verder is het bewolkt en die wolkenzone trekt vanavond naar het zuiden en zuidoosten van het land... en blijft daar ook de hele nacht liggen. Er valt ook een beetje regen of motregen. In het noordwesten en noorden klaart het op en daar kan het mistig worden. De temperatuur daalt naar een graad of zes. In Limburg blijft de temperatuur steken op 12 graden. Morgen begint de dag in het zuiden bewolkt en druilerig. In het noorden mistig en later een paar opklaringen. In de loop van de dag trekt de zone met wolken en motregen naar het noorden... Vanuit het zuiden klaart het op. In Midden-Nederland breekt pas middags de zon door. De opklaringen bereiken pas aan het eind van de middag het noordoosten van het land. Achter de bewolking komen we weer in warme lucht terecht. Het wordt 14 graden op de wadden tot iets boven de 20 in het zuidoosten. De wind waait morgen uit het zuiden. Is matig aan zee net krachtig windkracht 5. En de nacht van woensdag op donderdag verloopt uitgesproken zacht. Donderdagochtend passeert aan een koufront waarna koele lucht binnenstroomt. Donderdagmiddag daalt de temperatuur naar een graad of 12 en dan kunnen er buien voorkomen. Vrijdag en het weekend is het koud met overdag een graad of 10 en s'nachts een paar graden vorst. Goed met de avondspits, Edwin Gerritsen. Ja, het is toch vrij druk op de weg geworden. 180 kilometer fieders zaten in totaal. De meeste fieders staan rond Rotterdam en in de regio Utrecht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Zoete Wouden 4 kilometer. Dat is de van een ongeluk. De A16 Breda Rotterdam voor de randweg Dordrecht 5...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 Het is uh, bijna acht minuten over half zes. U luistert naar het Radio 1-journaal. België, daar waren tientallen huiszoekingen vanochtend van politie en justitie. En die waren vooral gericht tegen de groep Sharia for Belgium. Dat bleek op een persconferentie van de politie daar. Uit het onderzoek komt naar voren dat leden van Sharia for Belgium in Syrië... Zouden, zich zouden ophouden uh, bij strijdersgroepen. Specifiek Al-Qaeda gelieerd en geïnspireerd om het gedachtegoed van het salafisme te realiseren daar ter plaatse... en men er eigenlijk deelneemt aan de gevechten... en sommigen zelf aan het ontvoeren en, ex en het executeren... wat, wat zij noemen ongelovigen. Correspondent Joris van Poppel in België. Joris, um, dat heeft dan te maken met ronselen voor Syrië. Gaat het daar hierover? Ja, daar gaat het over. Terroristische activiteiten, dat is de beschuldiging. De zes leden die gearresteerd zijn zouden deel hebben genomen aan een terroristische organisatie, Sharia for Belgium dus, die tot doel zou hebben om democratische en andere regimes omver te werpen, om het salafisme in te voeren, zoals dat dan wordt gezegd. En dat zou dan zowel in West-Europa zijn, in België, als in Syrië, waar ze jongeren naartoe hebben gestuurd. En heeft de, politie, heeft de politie uh, duidelijk gemaakt wat die huiszoekingen hebben opgeleverd? Ja, er zijn zes mensen gearresteerd in ieder geval. Uh, 48 huiszoekingen waren er maar liefst. En ja, Ze hebben heel veel in beslag genomen. Uh, computers, gsm's, veel cash, 30.000 euro. Geen wapens of uh, explosieven. Maar ze zeggen wel dat ze heel veel bewijs hebben gevonden... om te bewijzen dat Sharia for Belgium zich daadwerkelijk met terrorisme bezighield. En dat is toch wel iets anders dan wat we een jaar, twee jaar geleden dachten. Toen dachten we eigenlijk dat Sharia for Belgium toch vooral een groep clowns was. Maar nu blijkt, zij zijn heel duidelijk betrokken bij het ronselen van jongeren... voor voor jongeren voor Syrië. Want hebben de Belgen inmiddels duidelijk... hoeveel jongeren er ook echt in Syrië zijn... Precieze aantallen is altijd moeilijk natuurlijk. Er wordt hier gezegd dat een honderdtal Belgische jongeren zitten in Syrië. Vooral uit Antwerpen, waar Sharia for Belgium ook zijn, zijn thuisbasis heeft. En uit Brussel, een Vielvoorde, wat daar vlakbij ligt. Ongeveer honderd jongeren. En er zijn 33 leden van Sharia for Belgium, zegt Justitie nu... die in Syrië zitten of onderweg daar naartoe zijn. 33, dus een derde gaat via Sharia for Belgium. Onder hen zijn ook jochies van 15, 16 jaar. En de politie is daar dus serieus werk van aan het maken... op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Joris van Poppel was dat vanuit België. De goudprijs is de afgelopen dagen gekelderd. De grootste prijsdreun in 30 jaar. De daling van de goudprijs zet nog verder door. Het is de scherpste prijsdaling in 30 jaar. Hoe zou het met Willem Middelkoop gaan, vraag ik me dan af. Ja, dat waren de collega's van de ochtend. Goedemiddag, Willem Middelkoop. Ja, Lara Rensen die vroeg zich af hoe het met u gaat. En, hoe is het? We zouden over de goudmarkt hebben, toch? <laughs> ja, en dan hebben we het al snel over u. Nee, vroeg dat. En u zit op dit moment op de goudbeurs in, in Zürich, hè? In Zwitserland. Nou, het is geen goudbeurs. Het is een congres over edelmetaal. Een congres over edelmetaal. Maar er ja. wordt vast over goud gesproken. Uh, ja, en uh, dat klopt. Ja, en, en uh, wat wordt er over gezegd? Zijn er veel zorgen bij, uh, bij goudhandelaren? Uh, nou, hier komen geen goudhandelaren. Het is een congres waar uh, bedrijven samenkomen... en financiersbedrijven die uh, zich bezighouden met productie van metaal, Dus goudmijnbedrijven en zilvermijnbedrijven. En uh, die volgen natuurlijk uh, de goudmarkt, omdat ze daar hun uh, spullen verkopen. En uh, ja, de daling is natuurlijk wel het gesprek van de dag. Ja, want hoe, is dat, hoe is dat bij u? Wat, uh, want, want u? U doet ook in goud, toch? Of mag ik u ook geen goudhandelaar noemen? Nee, u bent, u bent niet goed geïnformeerd. Ik heb de goudhandel in 2011 verkocht. En ik heb nog een beleggingsfonds wat investeert in bedrijven die actief zijn met het zoeken naar grondstoffen en het exploiteren van grondstoffen. Dat beleggingsfonds bestaat voor 50% uit bedrijven die zich actief bezighouden met... Goud, 25% die is bezig houden met zilver en 15% die is bezighouden met basismetalen. Dus nee, ik ben geen goudhandelaar meer helaas. Voor nee, zo mag je dat niet noemen, maar u bent wel bezig met goud. Wat, wat betekent deze, deze daling uh, van die prijs? Betekent dat ook iets voor u? Uh, nou ja, kijk, uh, als de prijs stijgt, uh, dan is iedereen uh, dan zijn de, de glimlachen op het gezicht wat breder. Als de prijs daalt, dan is hem wat bedrukte. Maar kijk, die goudprijs stijgt voor 12 jaar vanaf 2000 is de goudprijs gaan stijgen. Dat is een hele lange trend. Uh, dat gaat niet in een rechte streep omhoog. Zelfs daar heb je correcties daarin. We hebben in 2008 een grote correctie gehad. Een uh, uh, daalde 30%. goudprijs is nu zo'n uh, ja, 22% gedaald vanaf de top. Dus wat dat betreft uh, is uh, ja, de stijgende trend is gewoon nog steeds uh, van kracht. En uh, wat over de lange termijn beleggers uh, geen zorgen voor maken. Ja. Goed. Nou, dank voor uw reactie. We weten hoe het is met u. Eh, en veel plezier nog daar in Zürich. Willem Middelkoop. Dank. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1 Journaal. Ja, president Obama heeft zojuist een persconferentie gegeven over die dubbele bomaanslag gisteren in Boston. We nu what we now know about what took place. The FBI is investigating it as an act of terrorism. What we don't yet know, however,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 Ja, het is nog uh, niet duidelijk, is het een, een binnenlandse daad, een, een buitenlandse daad... Uh, of is het misschien een kwaadwillend individu geweest? Dat weten ze nog niet. In ieder geval wordt de aanslag gezien als een terreurdaad. Amerika-deskundige van instituut Klingendaal, Willempost. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat maakt u op uit deze woorden van Obama? Want Ze lijken het nog niet te weten allemaal. Nee, maar hij neemt nu voor het eerst uh, dit woord in de mond. En dat betekent wel dat je ook wat extra bevoegdheden kunt hebben... als opsporingsautoriteit. Uh, je kunt mensen uh, sneller aanhouden en ook, uh, ook langer uh, vasthouden. Dus uh, uh, dit zegt wel iets over de buitengewone ernst van de situatie. Want gisteravond, in de drie minuten durende toespraak van Obama... Ja, toen werd dat woord nog niet gebruikt. Wel al door... Nee, en dat uh, uh, woord, Withuis even voor officials. de duidelijkheid, dat is terreur, hè? Het ja, woord terreur. Ja, dat is. Uh, nou wordt dat in Amerika vaak uh, vanuit een, een, een brede definitie gezegd: hè, een aanslag op burgers. Ja, daarvan zou je sowieso wel kunnen zeggen dat is een, een terreurdaad. Maar als de president dit zegt, dan geeft dat ook direct iets formeels. In de zin van extra bevoegdheden voor, uh, voor de autoriteiten. Want wat kan het betekenen voor zijn presidentschap? Ja, het is voor Obama uh, na de vreselijke schietpartij in december... in Newt Newtown, waarbij 26 uh, doden vielen, nu uh, de, de volgende... Uh, zeer ernstige uh, misdaad, nou ja, terreurdaad zoals Obama het zelf noemt... en dan kijkt Amerika, je zou bijna zeggen, dan kijkt de wereld ook... naar het Witte Huis. Ja, wat kun je als president doen? Nou, dan moet je, dan moet je troost bieden. Dat heeft Obama uh, in, in de afgelopen minuten ook gedaan. Wij staan allemaal achter de Bostoniëns, de burgers van Boston... die bekend staan om hun taaiheid. Uh, dat soort uitspraken zijn wel belangrijk... in momenten van, ja, toch een uh, collectief verdriet... Het is uh, allemaal zichtbaar geweest op de televisie, via de sociale media... Notabene de laatste mijl van de marathon was opgedragen aan de slachtoffers van Newtown. En er waren nabestaanden ook uh, aanwezig bij de finish. Ja, dus dit heeft, uh, dit heeft oude wonden opengereten. En als president uh, moet je dan communiceren met de bevolking. Dat is toch een hele belangrijke taak van een president ook. Ja, en, en, maar dat doet hij goed, vindt u? Ja, ik vind dat president Obama dat goed doet. Het is de tweede keer nu in 24 uur dat Amerika hem ziet. Ja, en weet je, de grote vraag is natuurlijk, hij zei het zelf al de president Ja, het blijft speculeren. Is dit nu een, een binnenlandse uh, daad van terrorisme of is het toch internationaal? Nou ja, kijk voor Obama, ook als politicus, uh, maakt dat wel een verschil. Want stel je voor dat het toch een Al-Qaeda-aanslag zou zijn, ja, dan is het gevaar komend vanuit het buitenland. En dan moet je weer denken aan allerlei extra veiligheidsmaatregelen op vliegvelden, in havens. Is het een eenzame gek? de lonely wolf, dan, dan kun je het kwaad concentreren in één persoon. En dat en komt die... misschien beter uit. Nou ja, als je die te pakken hebt, dan Politiek. kun je hem berechten. Ja, en dan, dan is het, het, het, het kwaad uh, neergesabeld, als het ware. En ja, dat, dat zou voor een president uh, natuurlijk wel een belangrijk uh, verschil kunnen zijn. En, ja. en binnenlands, hè, want, want daar wordt er inderdaad ook over gesproken. Ha, hij zegt zelf ook, er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. Is er, is er zoveel gewapend binnenlands verzet? Kan je, kan je daar iets over zeggen? Wat is het beeld in 2013 daarvan? Ja, de Southern Poverty Law Center, een helemaal vol. Dat is een, een instituut, een gerespecteerd instituut in Montgomery, Alabama. En zij houden eigenlijk de uiterst rechtse haatgroeperingen in de gaten. En juist de afgelopen weken hebben ze een rapport laten verschijnen. Waaruit blijkt dat, uh, dat meer dan uh, 800 procent stijging aantoonbaar is van sympathisanten en, en uh, aanhangers van dit soort haatgroeperingen. En juist in dat rapport wordt ook gewaarschuwd. Uh, in de zin van, ja, we zijn steeds op het geweest hè, van zo'n publieks event. Hè, bijvoorbeeld twee jaar geleden ook, op Martin Luther King Day in Oregon, was er op het allerlaatste moment een aanslag vereideld, en dat is vaker gebeurd. Maar het gaat binnenkort een keer gebeuren. Dat klinkt natuurlijk heel onheilspellend, want ja, nu, nu is het ook gebeurd. Dus men kijkt ook wel een beetje in die richting. Maar Obama heeft gelijk, ik vind het ook verstandig van hem, dat hij zegt, het is allemaal nog speculeren, we weten eigenlijk nog niks. Of dat waar is, is natuurlijk nog maar de vraag. Want misschien want, is het in het belang van het onderzoek om niks te zeggen. Ja, het wel... Lijkt me ook zo uh, dat het buitengewoon ingewikkeld is in die zin. Dit was gisteravond, die finishplek... Uh, zo'n beetje de meest gefotografeerde plek op aarde. Hè. Daar stonden honderdduizenden mensen langs de kant. En, en zeker ook bij de finish uh, tienduizenden. Hè, plus natuurlijk de deelnemers zelf. Ja, daar zijn zoveel videobeelden van. En, en nou ja, via de telefoonopnames. En ook Obama roept op... Hè, breng dat materiaal naar de autoriteiten. Dus dat betekent uh, uh, natuurlijk een, een zeer uitgebreid onderzoek. En, maar dat, dat biedt ook aanknopingspunten, zou je zeggen. Uiteindelijk is het een, een, een mens geweest die daar geweest... Is. En misschien kun je hem vangen op uh, of haar, hem of haar, op, uh, op, op die beelden die dan in zo'n ruime getale aanwezig zijn. En ook worden opgestuurd, hoorden wij eerder ook. Uh, ja. In ieder geval uh, door een Nederlandse studenten die het allemaal zag. Ja, gebeuren. meer dan 70 Nederlanders. Hè? Precies, ja. ja. Willem Post, dankjewel. Geen hey, nou. dank. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De meeste fieden staan op de wegen rond Utrecht, Amersfoort en Hilversum. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een auto gestrand. Bij Zoete Wouden staat 3 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. En de langste fieden staat op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoop het Rijshoort en Knoop het Ewijk 9 kilometer gaan we door met de politieke actualiteit. Want minister Schippers van Volksgezondheid werd naar de Kamer geroepen vandaag... om te praten over verslavingsklinieken. De Volkskrant richtte in Mum van Tijd zo'n kliniek op. Dat konden we zaterdag allemaal uitgebreid lezen in de krant. Dat was reden voor PvdA-kamerlid Bouwmeester om opheldering te vragen in het Vraaguur. De Volkskrant heeft heel terecht in de praktijk aangetoond... hoe makkelijk het is om een verslavingskliniek... Op te de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Laat ik direct helder zijn. De wijze hoe het nu gaat met de toelating en de wijze waarop verslavingsklinieken declaraties betaald krijgen, is aan herziening toe. Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant wil ik wel opmerken dat het momenteel niet zo is dat zorgaanbieders zomaar kunnen beginnen en kunnen declareren bij zorgverzekeraars. De toelating richt zich op de bestuursstructuur van een zorgaanbieder. Maar voor het bieden en declareren van zorg zijn veel okay. meer eisen gesteld. Leo Bouwmeester van de PvdA was het in debat met minister Schippers. Goedemiddag, mevrouw Bouwmeester. Goedemiddag. Bent u nou een beetje gerustgesteld door de minister? Nou ja, eigenlijk niet. Want uh, patiënten moeten erop kunnen vertrouwen... dat het bestaande zorgaanbood uh, veilig is. Um, en we laten het nu aan de vrije markt over. En dat blijkt gewoon dat cowboys een zorginstelling kunnen beginnen. Daar rijk van kunnen worden. En de patiënt is de dupe. En de minister heeft wel een procedurele toets aan de voorkant. Maar ja, als de Volkskrant daar gewoon met hele nette beschaafde mensen doorheen komt... dan kunnen daar meer mensen doorheen komen. Dus de patiënt heeft geen garantie op goede zorg. Dus ik ben nog niet tevreden. Hoewel de minister... Wel redeneert van uiteindelijk in praktijk loopt zo'n nepkliniek wel tegen de lamp. Nou ja, dat zegt zij wel, want zij zegt... een kliniek mag gewoon beginnen, die mag mensen gaan behandelen... en dan na een paar weken komt de IGZ controleren. En dan denk ik bij mezelf, het zijn hele kwetsbare mensen... die een verslaving hebben, um, die zitten daar al een paar weken... die hebben vaak veel geld betaald, en dan opeens komt een controle... en als het dan niet werkt, dan is het dus al te laat... zijn mensen al hun geld kwijt, hebben ze al geen zorg meer... en dan ben je dus te laat. En wij willen juist dat je het voorkomt. Dus als je eerder regels stelt... Um, dan kun je die kwaliteit garanderen voor de patiënten. En de minister zegt, nee joh, laat het maar aan de vrije markt... en dan komt het allemaal goed. Ja, want zij wil binnen een maand dan de inspectie op zo'n kliniek afsturen. Maar u zegt, dat, dat is niet voldoende? Nou ja, er zijn te weinig mensen bij de inspectie, nu al, om het huidige zorgaanbod te controleren op veiligheid en op kwaliteit. Maar er zullen toch niet twintig klinieken per week bijkomen? Nou, als je het totaal aan zorginstellingen bekijkt, dan zijn het er echt heel erg veel. En dan kunnen het er zeker twintig per week zijn. En de inspectie voor de gezondheidszorg heeft al te weinig mensen, dus dat is het eerste probleem. Dus die moet je uitbouwen dan? Ja, precies. Um, terwijl het veel goedkoper en beter kan. En je kunt het ook nog eens op een manier doen... Uh, waarbij je niet eerst mensen in behandeling laat gaan. En vervolgens zegt. Oh, nou, het is misschien toch niet zo goed, we gaan ermee stoppen. Want hoe, hoe, ja, wat stelt u dan voor? Hoe moet zij dit probleem ondervangen? Nou, wij willen dat de procedurele toets die het ministerie nu heeft. die hebben eigenlijk gewoon een grote stempelmachine. Je krijgt een stempel en je kan de instelling beginnen. Die moet zij vervangen door een inhoudelijke toets. Dus laat een zorginstelling maar bewijzen dat ze goede psychiaters hebben. Wat voor behandelplannen ze hebben, hoe ze met patiënten omgaan. Uh, ja, dan kun je een kun je daaraan koppelen of een certificeringssysteem. Dan heb je echt inhoudelijke kwaliteitscriteria ja, wel, Je ziet ook dat veel psychiaters, of een aantal in ieder geval zich een beetje uitlenen aan die klinieken, daar nooit komen, maar wel een handtekeningetje zetten als het nodig is. Dus dat ondervang je dan ook niet helemaal. Nou, dat is precies het probleem. En daarom moet je die voorwaarden aan de voorkant moet je veel scherper stellen. Daar moet je kwaliteitseisen stellen, ook op de inhoud, niet alleen op de procedure zet die zijn handtekening want dat is natuurlijk heel kwalijk. Um, Want we moeten niet vergeten: kijk, mensen met een ernstige verslaving die vaak niet bij de reguliere zorg terechtkomen, die komen in een particuliere kliniek terecht. En als de overheid daar een stempeltje op heeft gezet, dan hebben die mensen het recht om te weten of de garantie, recht op de garantie dat de zorg ook goed is. En nu is het gewoon zo dat het ministerie van VWS wel een stempel zet. Maar we weten dat het in de praktijk geen goede zorg is. En dan neem je dus de patiënt in de maling en dat kost de patiënt ook nog eens heel veel... Geld. Ja, u zegt nog niet tevreden. Wat, uh, wat voor stappen gaat u ondernemen nu? Nou, we hebben de Kamer vanmiddag een brief gevraagd aan de minister. Die uh, willen wij binnen een maand hebben. En dan willen wij dat zij voorwaarden stelt aan de voorkant. Dus voordat een instelling begint, inhoudelijke kwaliteitseisen. Zodat de patiënt goede zorg krijgt. En dat we niet zomaar kunnen beginnen met behandelen. Dat is het eerste. En het tweede is dat wij van haar uitgelegd willen krijgen... als zij zegt dat de inspectie meer moet gaan controleren. Hoeveel mensen dan? waar ze die mensen vandaan haalt en hoe ze het gaat betalen. Dus u bent er nog niet klaar mee. Lea Bouwmeester van de PvdA, dank. Een Dag, goedemiddag. goedemiddag. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Joris Goedemiddag. Fotoliefhebbers die kennen hem wel. Fotoblog The Big Picture. Gemaakt door medewerkers van de krant The Boston Globe. Het blog staat nu natuurlijk in het teken van de aanslagen tijdens de marathon. Er zijn 32 indrukwekkende foto's uitgezocht. We zien tranen en ontreddering. Sommige foto's zijn zeer schokkend en ook bloederig. Op andere zien we hardlopers die ongedeerd zijn en worden herenigd met de huilende familieleden. The day after duidelijk ook meer filmpjes op. De zoon van een marathonloopster heeft de video van zijn moeder op YouTube gezet. Zoals wel meer hardlopers doen pakte ook zij vlak voor de finish haar camera om de laatste meters te filmen. Dat was die eerste explosie, gegil natuurlijk van omstanders die schrokken. De vrouw liep daar vlakbij, de camera draait meteen weg en wordt waarschijnlijk uitgezet. De zoon van de hardloopster schrijft dat zijn moeder de marathon niet kon uitlopen. Maar we zijn veilig en dat telt, staat bij het filmpje. Onduidelijkheid in Iraanse media over de aardbeving in het land. Het staatspersbureau Irna schrijft op zijn website... nog steeds geen officiële bevestiging over het aantal slachtoffers en de schade. Andere media, zoals Press TV, melden dat er een paar mensen zijn overleden en zeker honderd gewonden zijn. Mensen in het gebied wonen op afgelegen plekken en het kan nog wel even duren voordat duidelijk is hoe het met hen gaat. Tja, hij gaat onze zender verlaten. NOS-sportcollega Tom van het Hek gaat naar BNR. Vanaf 3 juni zit hij op de plek van Umberto Tan en moet hij vijf keer per week ontzettend vroeg zijn bed uit, zegt hij op zijn nieuwe zender. Ik durf wel te zeggen dat ik uh, wel van hard werken hou, dus ik zie daar in dat opzicht niet zo tegenop. Het is ook wel heel Nederlands dat het uh, over veel, veel mensen dat de eerste vraag. nou moet je wel vroeg op. Nou, moet ja, je vroeg klopt, op, ik inderdaad. moet er heel vroeg Hoe op. kun je het ook? Ja. Nou, het zijn je het geen zorgen. Tom van Hek zegt dat het aanbod voor een eigen nieuwsshow een kans was die hij niet kon laten liggen. De geel van de meisje onder de douche was het moment waarop alles anders werd in een straat in het Noord-Hollandse Schagerbrug. Ze gilden omdat de douche opeens vol liep met blubber. Dat vertelt de moeder van het meisje tegen RTV Noord-Holland. Ik dacht eerst dat hij het boesputje verstopt was. Het zegt nee, het komt van buiten, het komt van buiten. Nou, toen deed ik de voordeur open, toen kwam het water in golven naar binnen. Een breuk in de hoofdwaterleiding. Binnen een paar minuten lag er een laag modder achter de voordeur en in tuinen. Deze buurman ziet er de humor wel van in. We hebben hier aan de binnenkant een zwembad. En ja, buiten hebben we nu het strand. In Schagerbrug hoeven ze met zonnig weer dus niet ver te reizen om bij een strand te komen. Dan nog een berichtje. Het koningschap van Willem-Alexander zal maatschappelijk en sociaal worden ingevuld. Het land in, meedoen met projecten, bolen met daklozen. Hij zal zich minder op bestuurlijke zaken richten dan zijn moeder. Dat schrijft de NRC Handelsblad op basis van bronnen rond het hof, zoals dat dan zo mooi heet.